met het NOS-journaal. De gemeente Westerveld in Drenthe komt met een tijdelijk verbod op sierteelt. Er is al jarenlang protest tegen de kweek van lelies daar. Omwonenden zijn bang voor de bestrijdingsmiddelen die de kwekers gebruiken. Op meerdere plekken bij lelievelden in Drenthe zijn tientallen verschillende soorten bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Volgens de RIVM is er een mogelijk verband tussen het gebruik van die middelen en bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Begin volgend jaar wil de gemeente met definitieve regelgeving komen mm <sighs> De VS stelt nieuwe sancties in tegen twee rechters van het internationaal strafhof in Den Haag, het ICC. De rechters uit Mongolië en Georgië willen dat het strafhof doorgaat met een onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza. Ze stemden daarom vorige week tegen een voorstel om het onderzoek te staken tot onvrede van de VS. Buitenlandminister Rubio beschuldigt het ICC nu van gepolitiseerde acties tegen Israël. De rechters en hun families kunnen door de sancties niet meer naar de VS-reizen. Ook worden hun eventuele bezittingen daar bevroren. In Sydney zijn zeven mensen opgepakt die mogelijk een gewelddadige actie voorbereiden. Australische media melden dat de mannen werden gearresteerd... toen ze op weg waren naar Bondi Beach, het strand waar afgelopen weekend een aanslag was op een Joods festival. Bij die aanslag vielen toen 16 doden, onder wie één van de twee schutters. Volgens Australische politie is er op dit moment geen verband tussen de arrestaties en die aanslag op Bondi Beach. Componist Tony Eijk is overleden, dat meldt zijn dochter. Hij schreef muziek voor televisieprogramma's en werd vooral bekend door zijn tunes voor Topop, Studio Sport en meerdere kinderen voor kinderenhits. Tony Eijk overleed zaterdag na een kort ziekbed. Zijn uitvaart was vandaag in besloten kring. Hij was 85 jaar. Het weer vrijwel overal droog, maar vannacht gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen in de middag droog, af en toe zon. Temperatuur blijft zacht, het is ongeveer elf graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 was de opening van deze alternative FM van 18 december mensen. Want uh, vandaag wordt de EP Dark Knight Gloom ten doop uh, gehouden. De mensen die de socials een beetje in de gaten houden. Die weten wel waar ik het over heb. Want ja, het uh, is een woord houden. Lowa Alex had het uh, min of meer beloofd. Al ergens bij de tweede single, het titelnummer dus. Zijden zal er zal nog een EP gaan verschijnen... En dat zal dit jaar nog zijn. En dat gaat gebeuren. Morgen uh, gaan ze hem uitbrengen. Er zit nog uh, wel een heel bijzonder verhaal. Maar dat ga je allemaal horen in het laatste uur. Want daar hebben we het uh, gesprek met Dylan zonder van uh, zitten. En het zijn eigenlijk alleen maar live interviews. Want dit keer is er helemaal niks opgenomen. Nee, het uh, moet allemaal ter plekke in de uitzending worden gedaan. Straks gaan wij praten met Oliver Aaron, want hij heeft ook een nieuwe single, die gaat morgen uitkomen. Het nummer dat heet Bitter en uh, we gaan natuurlijk met hem praten over die single en wat daar nog verder uit voort gaat vloeien. In een tweede uur dan hebben we ook iemand die we al eens eerder in deze studio gehad, Eén keer is dat gebeurd. Namelijk Inbos en ook Inbos die heeft een paar weken geleden een nieuwe single uitgebracht. Wit Harlekijn. En dat is ook wel aanleiding om eens even met hem uh, te gaan praten over die nieuwe single. En als laatste dus Dylan van in het derde uur. En uh, dat gaat natuurlijk over die EP Dark Knight Gloom. Nou, wat zit er nog meer in? Bijvoorbeeld dit. Want de heer PJ en Bond was actief in de waag afgelopen zondag. Zonder die drie leden die een week daarvoor wel uh, te zien waren... tijdens een optreden van Jorek van Noorden bij Patronaat... Toen waren, ze, waren drie van die vier leden van Dandelion er wel. Maar toen was de heer Bond er niet. Kortom, ik dacht, laten we hem eens even vanuit de mottenbal halen. Dandelion! really have to buy ...niet helemaal op zitten letten... ...afgelopen zaterdag bij het programma van Maarten Verduin... ...en zijn vrienden van Podium 107. Bij deze low frequencies waren ze wel te gast daar... ...en we hebben regelmatig wel eens wat dingen ook van ze laten horen. En dan weet ik niet of dit nummer toevallig ook live gespeeld is... ...daar in die studio van RPL Woerden, want ze waren daar te gast... Maar het is in ieder geval vette synthesizers die uh, erin uh, zitten. Low frequencies met een nummer wat ze dit jaar hebben uitgebracht. staat op een EP, Fallen Trees. Valley of the Mind heet het nummer. En daarvoor horen we echt een good old nummer uit Volendam. Want uh, daar komen ze vandaan. Dan the Lion met uh, de heer P.J. en Bond in de hoofdrol. Nou, uh, die uh, komen we niet helemaal tegen wel iemand waar hij mee gewerkt heb En daar zit ook weer een verhaal aan vast. Maar dat ga ik je straks in, dat, uh, in dit uur nog uh, verder uitleggen. Hoe dat ook alweer zit. Eerst gaan wij terug naar begin deze maand. Want op 2 december kwam ineens Dean Presley binnenzetten. En dat had te maken met een opdracht... die hij had om een tiny desk optreden op video vast te laten leggen. En de audio, die hebben we natuurlijk ook. Want het werd op een gegeven moment... toch ook wel weer een halve alternative FM-uitzending... Zo niet drie kwart. En een van de nummers die gespeeld wordt... werd Was met Band... het openingsnummer van die avond. En dat is Seven Bridges Road. There are stars... in the southern skies. Sun Down the sand One BM or so when I'm not the same as months ago. No, you can't call that growth. But, Mama, don't you see? God. Op diezelfde zaterdag... Oh. ...was ook deze dame te horen. Lou Loa. <coughs> oftewel Krenen, als hij, Als ik het wel heb. Zo, uh, als hij volledig heet. Uh, en dat was zeer innemend, charmant. En ook ontwapenend. En niet alleen dat, maar ook door de bril gekeken. En door het uh, blik gekeken van de moeder... ...die een kind uh, uh, ja, op de wereld zet. En daarbij ook nog het uh, laat opgroeien. En uh, dat uh, heeft alles met dit nummer ook een beetje te maken. Seven Bridges Road van Dean Presley. Er zit ook nog weer een uh, verhaal. Want Dean Presley is een van de deelnemers... die gaat meedoen aan de Rob agda Word editie 2026. En er zijn er nog een aantal. Die komen er ook nog voorbij in uh, dit uh, gedeelte van het programma. En we gaan uh, dit uh, blokje even afsluiten. Want we gaan op ons opmaken voor een gesprek. En dat doen we met Oliver Aaron. Maar eerst draaien we een van zijn vorige singles die hij heeft uitgebracht. En dat is het nummer Mystery. It was a crime, a The scene, with hands I'm arrest I must Through beautiful eyes Now that's part of the history The history Our chapter is closed A burning page Not ashamed Set me free Tijdens de editie van de Rob Agda Award van 2023 uh, kende ik hem eigenlijk al toe, uh, die kroonerskwaliteiten. Ik heb het over de Oliver Aaron en Mystery. En als we het over hem hebben, we hebben Oliver Aaron ook aan de telefoon. Goedenavond. Een goede <laughs> ja. ja, want ook jij hebt een Rob Agda Award uh, verleden. In 2023 was jij geloof ik een van de deelnemers in een van die voorrondes. Klopt inderdaad, dat is alweer een tijdje terug. Dat ja. was ook wel echt aan het begin van het project. Ja, dat was, uh, ja heel leuk. Ja, Wat, wat kun je uh, zeggen vanaf uh, dat moment wat er is gebeurd? Want uh, er is toch best nog wel het nodige gebeurd, denk ik, met jou. Nou, ik heb inderdaad meegedaan toen aan uh, Rob Acta en toen had ik eigenlijk nog geen muziek uitgebracht. En toen uh, heb ik kort daarna ben ik gaan releasen, mijn eerste EP. En... Mm. Daar heb ik dus ook uh, ja, wat leuke uh, liveshows aan overgehouden, maar natuurlijk ook gewoon uh, wat media aandacht gekregen en eigenlijk mezelf een beetje op de kaart gezet. Ja. Um, maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje het begin hoor. Ik bedoel, uh, we zitten nog in een soort van trein dat nog uh, op snelheid uh, moet gaan komen, maar het ja. was een leuke ervaring. Ja, um, vertel even, wat ben jij eigenlijk in de notendrop als het gaat om je muziek? Wat ik ben? Um, nou, ik maak um, indie-popmuziek uh, met rock-invloeden. Uh, veel mensen beschrijven het vaak met, uh, met een beetje crooning-vibes. Uh, met de nieuwe muziek is het wel iets anders, denk ik. Het ja. is wel nog steeds wel uh, rock en nog steeds wel pop. Um, en het is ook heel kwetsbaar en tegelijkertijd ook wel vrolijk. Dus dat is ook uh, een leuke mix eigenlijk, wat ook elkaar contrasteert of zo. Ja. Um, ja, dus dat. Ja, want er zitten best wel serieuze zaken in uh, je teksten. Uh, en dan mm -hmm. komt het Zeker. toch best nog ook hier en daar wat lichtvoetig over, lijkt het. Ja, klopt inderdaad. Maar ja. Dat was de bedoeling. Ja, uh, <laughs> want uh, ben jij iemand die houdt van contrasten? Als ik het uh, zo hoor? Zeker, ja. Ik hou wel heel erg van contrasten. Ja. Ik <laughs> vind als je alles zo meegeeft. Zo'n hap klaar weggeeft, dan laat je weinig over om uh, aan de luisteraar of aan de kijker, in mijn geval ook aan de kijker vaak, uh, om in te vullen. En ik vind het leuk om mensen ja, ook zelf aan het werk te zetten en ook te, te, te zelf te gaan reflecteren over wat ze horen en wat ze zien. Mm -hmm. uh, dus daarom vind ik contrast daarin heel belangrijk, dat je dan ook uh, zelf uitgenodigd wordt om daar om zelf iets mee te doen met wat je voorgeschoteld krijgt. Ja, nou ben je best wel openhartig uh, uh, en ook eigenlijk uh, heb ik dat ook wel een beetje uh, min of meer ook, uh, ja, ontdekt op het moment dat ik je ook met, uh, met je stond te, uh, te praten tijdens uh, dat interview van de, de Rob Akda-woord. Mm -hmm. Want uh, het, uh, het is toch, ja je hebt toch wel iets uh, van uit het verleden en daar heb je uh, ja, mee gebroken. Ja, klopt inderdaad. No. Ja, nee, ik ben er altijd heel openhartig in, omdat ik nou, gewoon de onderwerpen die sowieso vaak terugkomen in mijn muziek zijn heel reflectief op mijn eigen leven. En um, ja, min of meer wel verwerkingen van eigen dingen die, waar ik dan mee struggle. En dat zijn vaak pijnlijke dingen of dat zijn vaak dingen die, waar ik eigenlijk niet zo goed mee kan dealen. En dat zet ik eigenlijk als het ware om in iets positiefs. Dus dat kenmerkt denk ik ook wel mijn. Muziek, mijn sound en mijn teksten vaak. Uh, ik probeer altijd wel iets negatiefs weer positief te maken. Ja. Uh, en dat is. Uh, ja, dat is, dat is wel een beetje mijn rode draad, vaak. Ja, uh, één EP heb je al uitgebracht. Uh, uh, maar de tweede EP is al in de maak, heb ik begrepen. Klopt. Nee, die is al kant en klaar, hoor. <laughs> die, is helemaal, uh, die zit nu in de pijplijn om uitgebracht te worden. Het ligt al wel een tijdje. Ja. Ik heb ervan, uh, ja, ook mijn tijd ervoor genomen, omdat ik heel graag. Uh, ja, iets positiefs wilde maken. En zoals ik net zei, met rode draad is dat ook. En mm -hmm. ik merkte dat ik in het proces dat nog niet had bereikt. Dus moet je toch net, net even iets dieper gaan graven <laughs> um, Maar het is gelukt. En um, ja, dus er ligt een EP in de pipeline. Ja. Uh, Verreleased gaat worden binnenkort. Ja, een van die nummers die op die nieuwe EP uh, terecht moet gaan komen. Dat is uh, de single die je morgen gaat uitbrengen. Bitter. Um, ja, want ja. waar gaat dat eigenlijk in... Een nutshell over? Ja, Bitter gaat over... Eigenlijk is Bitter uh, een onderdeel van het conceptuele EP. Het is een, een EP dat gaat over één thema... en dat is uh, verlangen, angst um, en onzekerheden omtrent de liefde. Mm -hmm. uh, en ja, als je gewoon een emotie mag noemen... wat in mijn uh, belevenis er niet mag overhoort te zijn... dan is het wel verbitterdheid. Uh, mm -hmm. Dat alle emoties er mogen zijn. Alleen bitter, ja, dat houdt eigenlijk alles beetje op, en uh, ik vind het nergens voor, goed voor, dus wat mij betreft is dat een emotie wat er niet mag zijn. Ja. Um, en daar gaat het nummer over: dat je dat eigenlijk als het ware een beetje uitroeit en dat je daar afstand van neemt. Ja, uh, die zul je ongetwijfeld ook uh, gaan laten horen, want uh, er komt ook een headline show aan het komende jaar. En ik, weet, ja, en ik weet, mijn plaatsgenoot uh, Wendy Moore, uh, die heeft uh, dat ook uh, gedaan in juli van dit jaar. En jij mag ja. het in mei uh, gaan doen. Klopt inderdaad. Ja, er komt uh, op 9 mei is er een uh, show in Sinatol, mm -hmm. uh, waar we dit EP gaan presenteren samen met mijn band. Um, heel veel zin in. Uh, het is de eerste keer dat ik mijn eigen headline show doe. Uh, ik durfde het eerst niet. Um, maar nu uh, denk ik het is tijd uh, om dat te doen. Ja, even, even over, want uh, je zegt dat je durfde dit niet. Dan ben ik ook even heel nieuwsgierig. Wat hield uh, je tegen? Wat hield je tegen? Betekent, ja. ja, ik was toch altijd toch bang als je dat net nieuw bent... dat er dan mensen niet komen of dat mensen dan... Uh, ja, dat is toch een soort van ding of zo. En ik denk dat heel veel artiesten dat ook hebben. Inmiddels heb ik zoiets van scheid. En als er mensen komen, <laughs> fijn. En als er niet komen, dan ook fijn. Ja. Het is mijn feestje. Uh, en ik bepaal wat er gebeurt. En dat, dat is ook wel leuk, zeg maar. Ja, dat, uh, dat, dat, dat klinkt wel heel erg. Het is niet, uh, uh, ik noem zo, uh, het woord arrogant niet, maar uh, het klinkt zelfverzekerd. Het is jouw feestje. En uh, uh, wie, wie het leuk vindt om te komen, die mag komen. Ja. Yeah. Zeker, ja. ja. Ik bedoel uiteraard graag mensen mogen van mij komen en dat graag zelf. <laughs> ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een beetje, ik vier ook voor mezelf omdat ik trots ben op wat ik heb gemaakt. Ja. Uh, dat hoeft niet af te hangen van wie er komt of niet komt. Nee, uh, en ik vind ook eerlijk gezegd dat je ook best trots mag zijn. Want uh, ja, het, het, is, uh, het is in ieder geval uh, muziek uh, waar je, ja ik bedoel su super toegankelijk, dat sowieso. En dan nog even de afsluitende vraag. Want waar is Oliver Aaron te vinden op het wereldwijde web? Oliver Aaron is te vinden op Oliver Aaron Music op Instagram, Oliver Aaron Music op TikTok. Um, en dat is het. Dat is hem. Nou, dan laten we hem hier horen. De nieuwe single die morgen dus uit gaat komen. Oliver Aaron en Bitter. Le I choose to love. put my words into action, don't wanna feel blue, I wanna know, I'll do But tomorrow starts today I choose to yeah. De Pien mag ook uh, meedoen. En dat is dan de Pien met IE en de halfletters. Uh, en ze heet uh, Pien van Megen. Zo heet zij voluit. En ze woont in Engeland en ze mag toch meedoen er erop daar wordt. Hoe zit dat? Nou, dat heeft te maken met de roots. De wortels, want die liggen in Zandpoort. En zoals je dat weet, is dat. Net boven Haarlem. Ja, ja, want dat, daar komt ze oorspronkelijk vandaan. En dat mag je meegenoen. Uh, zo simpel is het. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Oliver Aaron. En het nummer dat heet Bitter. Nou, wat heeft Pien uh, te maken met Phil Match? Alles. Want die Phil Match, dat was de presentator van de Night editie van 2025. Maar hij kan zelf ook wat. En dit was een van de nummers die hij dit jaar heeft uitgebracht. Samen met... Rens bos van, uh, van Rensjaar hier en Ome Hunkel. En het nummer dat heet plicht. Hé goed? ben je er klaar voor? We gaan nooit meer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. Gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug. We gaan nooit meer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. We gaan alleen omhoog als een raketje naar de helft. Uit de deur met die emo moed. wakker, roze bril en een gele broek Shit ik spend te veel en ik leef te goed Maar ik weet ook niet wat ik anders met mijn leven moet Ey, al mijn boys zet ik zeker goed En paps en mams zet ik zeker goed Ey, alle chances op deze doel. Iedereen is aan het springen voor de tweede hoop uh, Nonchalant is mijn tweede naam Ik beloof bij deze dat we niet meer naar beneden gaan Zie je me outside spreek me aan Voor mijn hit drop blijf ik nog wel even staan uh, Was de schoen tijd een veteraan Ik ben een veteraan Superstevig stevig in mijn schoenen Daarom loop ik er geen meter naast In een race met haast Toen kan ik ooit nog naar beneden gaan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 Yes, stilstaat nooit. Kijk geen raps, speel alleen quotes. Ze tillen me omhoog, ik was in een duikboot. Creëer mijn eigen venus en we killen ikco. Zeg het met chest, want de filling is tijdloos. We killen de live show, no limit of south-oost. dat mijn tijd komt, dan tikken de tijd Live as die, om sick and Ik word niet eider ervan. We merden de rij, maar we glijden er langs. Vintage Ren, zie Mike in mijn hand. Zien de longen uit mijn lijf, voor 500 man. Blauwe kamelen, gauwgelle pekers, roze. Holy Faunt, een feestje. het strijders, heerlijke lijfjes. De headjes, de heertjes, laat je verleiden. Hoog, hoog, hoog hoog, hoog, hoog. Hoog, hoog, hoog, hoog, steeds hoger. hoog, En vlieg we meer down. Wel, gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug. We gaan nooit meer down. Wel, gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. we gaan alleen Vandaag, maar je bent in de lucht lans, met ons Laans, ons Ik zou willen vliegen En dat ik ken word met de nacht Heb niks meer te verliezen Al mijn tranen opgebracht ik dacht dat ik sterker was dan ik wel zou blijven. heb ik hem nog niet laten horen, maar dit was een van de meest recente singles van Minker, die niet zo lang geleden nog eens uitgebracht. Volgens mij afgelopen maand, met het nummer Overkant, daarvoor hoorde je veel match met Rens. Samen hadden ze een, een single uitgebracht. Het nummer heet Vlieg, dat dateert alweer wat veel langer. Volgens mij was dat zelfs in de nazomer toen ze dat hebben uitgebracht. Maar goed, het is altijd leuk als ik hem nog eventjes laat horen. Chet heet Chet Moerland. We hebben iets over hem gezegd op onze website. Moet je maar even zoeken. En een van de single die hij afgelopen tijd heeft uitgebracht. Is dit fijne nummer. Dat nummer dat heet Doof. Ja, wil je meer kerstmateriaal horen, verwijs ik je toch echt naar het programma van Ene Willem de Waard. Die met zwaardvis bij Radio Capella dat altijd doet. traditiegetrouw doet hij dat op zaterdag voor kerst. En daar zal Marta Arpini misschien ook wel tussen zitten. Het is Christmas, we hebben er nog eentje, zo'n kerstsingel. En dat is van Blanco samen met Ellen Damme. Daar sluit de u mee af. Christmas night, sparkling light It used to be so nice Colors faded, now the days are dark and gray Joan looks old, Mary strong She has to carry on Counting days she puts on weight Her body aches. Christmas night, angel eyes Lighting up the snowflakes falling Mary's cold and tired Hiding for the night Go to sleep now, I'll be your guard Dream of a world in the shape of a heart De snowflakes fallen, Mary's cold and tired. Hiding for the night. Christmas night in July. Light in love, the snowflakes fallen, Mary. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Lat FM met het nieuws van 8 uur